En goedenavond luisteraars, welkom bij de laatste inspiratieradio wat we hier vanuit de studio ZFM uitzenden. Wij zijn Mario van der Linden en Richard Buitenek. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit, aangevuld met inspirerende muziek. De techniek wordt vanavond verzorgd door Rob Spruit. Um, ja, het is vandaag 24 juni 2012. Het is ook de, de 102 e uitzending van uh, Inspiratieradio en tevens ook de laatste. Die we in deze studio uh, gaan doen. Um, het gaat nog wel door via internet. Uh, dus dan is het principe hetzelfde. Maar we gaan het dus niet meer op zondagavond tussen 7 en 9 uitzenden. Um, de muziek die u net hoorde, dat was van John Rutter. Het Requiem Eternum. En dat is de eerste openingstune van de allereerste uitzending. Vandaar dat we deze hebben gedraaid. Um, Mario, hoe, hoe is het voor jou, de laatste uitzending? Ja, raar. Heel raar. Ja. Ja. Maar uh, achter komt wel goed. Maar ik vroeg me eigenlijk af dat nummer wat net gedraaid werd. Waarom was dat gekozen voor de, de eerste uitzending? Ja, we hadden een, uh, iets van een tune nodig. En uh, we wisten toen nog niet precies uh, welke kant we op gingen. Dus ik heb gewoon deze, dit nummer uitgekozen. Omdat ik het uh, toen geschikt vond. En later kwamen we natuurlijk met, uh, Martinez, met uh, Mathilde Santink, met, uh, met inspiratie. Dat was natuurlijk uiteindelijk een veel beter nummer. Maar hier is het eigenlijk mee begonnen allemaal. Oké, okay. ja, dat heb ik toen niet meegekregen natuurlijk. Ja. De onderwerpen die vanavond aan bod komen... zijn de eerste gesprekken uit de eerste uitzending van 25 mei 2008. We gaan met Herman Harms en Christel van Wingerden bellen. Paul van der Veld van To Be met een ongeluk in Peru gaan we een stukje van horen. En de uitzending waarbij de eerste cd van de Zandvoortse Rodes werd uitgereikt. Dan krijgen we nieuws. En daarna krijgen we de muziekbespreking van Rob. Een interview op locatie met Katharina Brinkmeijer. uitzending met Carmen de Haan. En we gaan nog even praten over de inspiratieradio nieuwe versie. En dan gaan we nu eerst even luisteren naar muziek. En ja, we hebben ook een prachtige uitzending gemaakt... Met Simone Awina. En dat uh, was de maand van de uh, Santiago wandeling naar Santiago. En zij was uh, een van de gasten. En uh, Simone heeft zowel een boek geschreven als... Uh, ze maakt prachtige muziek. En een van de mooiste nummers die ik, uh, die ik ook vaak in mijn workshops uh, draai... is Journey Through My Soul. Behind the open soul door Waits a friend for life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 To help you, tears of mercy disappear Look inside your soul Meet your friend with all her friendship waiting So... Ooh, ooh, ooh. Look inside your soul Meet your friend with all her friendship waiting Journey Through My Soul van Simona Wiena. Het nachtegaaltje van Noord-Holland. Nou, beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Het is vanavond onze laatste uitzending, Snik, Snik. En daarom kijken we terug naar vier jaar Inspiratieradio. We laten nu het uh, eerste gesprek horen van de eerste uitzending. En die was op 25 mei 2008. En Christel interviewt mij, zodat de, zodat de luisteraars mij uh, een beetje leren, leren kennen. Eerst komt het interview nu. Van, uh, van mij door Christel. Richard, vertel eens iets over jezelf. Wie ben je en wat doe je zoal in het dagelijks leven? Uh, nou, mijn naam is Richard Buitenhek. Ik woon in uh, Zandvoort. Ik ben 49 jaar. Ik woon alleen. Um, wat ik zoal doe, ik heb een uh, eigen bedrijf, Richard Buitenhek Training en Coaching. Mm -hmm. um, wat ik doe is uh, het merendeel training, ik geef trainingen. Ja. Ik geef mijn uh, hogeschool, NCUI, geef ik trainingen. Uh, in uh, bedrijfspsychologie, uh -huh. coaching, um, kijk, uh, projectmanagement en hoger, hoger management. Okay. Voor de rest geef ik nog uh, voor mezelf hier in Zandvoort communicatietrainingen. En ik heb een coachingspraktijk hier in uh, Zandvoort. Okay, en uh, uh. voor de rest geef ik nog uh, lezingen, inspiratielezingen. Missen die, die organiseer ik. En ik doe natuurlijk met jou de radio. Yes. Heb je eigenlijk al vaker een uh, programma gepresenteerd? Nee, ik heb nooit een uh, programma gepresenteerd. Ik heb wel uh, iets in de techniek gedaan vroeger met bandjes. Ik heb een paar jaar met bandjes meegereisd door het hele land. En, uh, dus in feite wat Rob nu zo'n beetje doet voor ons, dat, uh, dat heb ik wel gedaan. Maar gepresenteerd heb ik nooit. Oké. Okay. Uh, hoe zit het eigenlijk met spiritualiteit? Was je dat als kind al? Nou, ik uh, ben gewoon katholiek opgevoed. Uh, ik kan me niet echt herinneren dat ik daar echt iets spiritueels uh, in, uh, in vond. Mm -hmm. uh, wat ik maar aan herinner is dat, ja, zoals ik het beleefd heb, dat katholieke, katholieke geloof zoals wij het hebben uh, gedaan, uh, ja, was het redelijk aspiritueel zelfs. Ik weet niet okay. of je dat kan voorstellen, maar. wat, uh, ja, een beetje meer. Uh, het, het moest zo gebeuren. Weet je, we gingen naar de kerk enzovoort. Ik heb op een gegeven moment, toen ik 22 was, uit laten schrijven als katholiek. En op, op mijn 27 e ben ik een workshop gaan doen uh, van een boeddhist. En nou, die begon over reïncarnatie en allemaal dat soort zaken. En toen had ik zoiets van, yes, dat, uh, dat voelt voor mij heel goed. En uh, ja, ik zou kunnen zeggen dat ik vanaf mijn 27e nu zo'n beetje uh, begonnen ben met spiritualiteit. Oké, okay, mooi. En uh, wat doe je, behalve dat je je natuurlijk bezighoudt met uh, je werk en spiritualiteit en psychologie, maar wat zijn je hobby's en je passies? Mijn hobby's? Ja, ik zeg altijd, uh, mijn hobby's is psychologie en spiritualiteit. Het <laughs> is een beetje flauw, maar het is eigenlijk wel zo. Okay. Dus als ik, als ik boeken lees bijvoorbeeld, gaat het heel vaak uh, daarover. Mm -hmm. Ik vind het gewoon een heel interessant onderwerp. Spiritualiteit is bijvoorbeeld een, uh, iets wat, wat ja, zo breed is. Uh, waar je zoveel in kan, kan, kan vinden en, en waar je zo uh, veel meer kan doen. Dat uh, ja, het is gewoon heel erg super interessant. Uh, interessant. En dat geldt eigenlijk voor, uh, voor psychologie ook. Um, hobby's verder ja, ik vind het heel lekker om te wandelen lang, als nou Mario te zo ben ik, nou zo te ik bestaan yeah. dit was uh, ruim was vier het. jaar geleden wat hoor, hoor je ja. nog verschil tussen toen en nu moet ik dat echt zeggen <laughs> zeg maar <sijf> <sijf> nou als je hou het houdt een beetje beschaafd. <sijf> <sijf> <sijf> <sijf> nou en, en, uh, elke keer na elke uitzending dan gingen we naar boven en dan gingen we nog eventjes oh, ja, praten over ja. Ja, ja. en toen hadden we het erover dat je heel veel deed en dat is natuurlijk een heel stuk minder geworden. Ja, gelukkig. Ook ja, ja, ja. heb ik zware trainingen voor moeten volgen, nee. hoor. <laughs> heel erg. Ja, ik vind het zelf ook wel een, uh, een beetje stuursklinken, zelfs. Ja, het kan, ja maar kan goed, niet dat kan ook. Dat was de eerste keer. dat heb nog nooit gepresenteerd, natuurlijk. Nee. Dus dat is ja. dan heel, heel moeilijk. Nee, Christel had nog wel een opleiding gedaan, maar ik had het inderdaad nooit gedaan. Dus. Ja. Nou, we gaan nu omdraaien. We gaan nu, uh, uh, ik ga nu Christel uh, interviewen. dat is ook de eerste uitzending. Dat is het, uh, we hebben even muziek gedraaid en dan gaan we naar het uh, volgende blokje. En uh, nou, ik ben benieuwd hoe, uh, hoe dat gaat. En dat was ook een beetje om Christel te leren kennen als presentatrice. Want zij was natuurlijk, Christel van Wingen, was ook toen de tijd uh, presentatrice en mede oprichter van Inspiratieradio. Nou, ondertussen staat uh, Vera hier klaar met een uh, heerlijke fles uh, bubbels. Uh, omdat dit de eerste uitzending is. hebben we hem nu net uh, ontkurkt. Uh, gaan we even lekker uh, een paar bubbeltjes uh, drinken met z'n allen. En uh, ja, ondertussen zal ik... Uh, Christel, interviewer, om te kijken wie Christel is. Christel, je bent uh, naast mijn presentator van dit programma. Dus ik kan me voorstellen dat je wat met psychologie en spiritualiteit hebt. Klopt deze aanname? Dat klopt. Ja, ik uh, ben me eigenlijk de laatste twee jaar uh, vooral hiermee bezig gaan houden. Ik uh, heb zelf een, uh, een lange moeilijke periode achter de rug. En voor mij kwam er twee jaar geleden een, uh, een keerpunt uh, in mijn leven. Ik koos voor mezelf en ik ben eigenlijk compleet opnieuw begonnen met, uh, met uh, mijn twee kinderen. Hmm. En uh, ja, zodoende is dat eigenlijk uh, begonnen. Oké. Okay. Ja. Um, je zegt van het is begonnen met je twee kinderen. Uh, ik kan me er niet heel erg veel van bij voorstellen. Kun je daar iets over zeggen? Nee, ik uh, bedoel eigenlijk anders. Ik uh, ben opnieuw begonnen. Dus ik, uh, ik, ben, uh, opnieuw, uh, ik heb een nieuw leven gestart, zeg maar. Samen met mijn twee kinderen. Oh, Oké. Okay. ja ja. ja. ja. ja. Um, jouw spiritualiteit, hè? wanneer is dat uh, begonnen in jouw leven? Nou, zoals ik net uh, al aangaf, dus eigenlijk... Twee jaar geleden is mijn transformatieproces... Uh, zoals ik het zelf uh, noem, uh, begonnen. Mm -hmm. Ja, spiritualiteit. Uh, eigenlijk, als ik het goed bekijk... Um, ja, was, ik, was ik altijd al spiritueel. Maar eigenlijk onbewust. Dus... Mm. Um, en ben me dat eigenlijk de laatste twee jaar bewust geworden. Omdat ik dus uh, ja, persoonlijk ben gaan ontwikkelen. Dus heel veel workshops heb gevolgd. En uh, in retraite gegaan ben. En ja, dan uh, ben ik me daar bewust van geworden eigenlijk dat ik spiritueel ben. Oké. Okay. Ja. ja. Um, kun je ongeveer aangeven wat je er nu mee doet met die spiritualiteit? Uh, ja, ik, uh, ik inspireer mensen. Ik... Ja. Um, ik merk dat het mij uh, enorm sterk gemaakt heeft. Dus uh, eigenlijk die moeilijke tijd die ik achter de rug heb. Uh, en heel veel uh, obstakels die ik overwonnen heb. Uh, heeft mij heel erg sterk gemaakt. Waardoor ik uh, andere mensen dus uh, inspireer om naar hun eigen hart uh, te luisteren. Mm. Dat is ook mijn missie eigenlijk. Ja, ja mooi. Ja. Heb jij nog uh, speciale gaven? Als kind zei ze al tegen mij dat ik uh, gevoelig ben. Um, ja, ik... Uh, ik dacht eigenlijk dat iedereen hetzelfde was als ik. ik. Ik wist eigenlijk niet dat het nou zo bijzonder was Alleen, om, een... om dingen aan te voelen. Ga zo naar de muziek. Uh, en dus eigenlijk ook weer in de loop der jaren ben ik me bewust geworden. Nou, dit, weer... uh, dit was Christel, mede oprichter van, uh, van Inspiratie Radio. Die anderhalf jaar geleden eruit gestapt is wegens uh, drukke werkzaamheden. Ja, um, nou, we gaan uh, eerst wel even naar muziek. En uh, na de muziek gaan we bellen met Christel van Wingen en Herman Harms. En die zijn bij een boekpresentatie van uh, Wilke Zelders. En ze zitten in uh, Naarden, dus ze konden hier niet uh, zijn. Maar dan kunnen we toch nog even luisteren hoe het nu met uh, Christel gaat. En uh, ja, kan Herman ook nog even afscheid uh, nemen van het programma. We gaan nu uh, luisteren naar het uh, nummer Miserere Mei, Deus van Edward Higginbottom. En dat is uh, uitgevoerd door de Choir of New College Oxford. En dat is een zeer verstild uh, nummer. Dat uh, was, kwam uit het nummer van uh, de uitzending van Jan-Peter Verstegen, En die had echt een paar prachtige nummers mee. En dit is echt uh, de mooiste die we toen hebben uh, kunnen draaien. En die gaan we nu ook lekker weer draaien. Ja, beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Het is vanavond uh, onze laatste uitzending. En uh, nou, het thema van deze uitzending is dat we dan uh, terugkijken naar vier jaar Inspiratieradio. Ja, en waar begon het allemaal mee? Met de oprichting van Inspiratieradio. En dat was natuurlijk op 25 mei 2008. En toen was, uh, dat heb ik samen met Christel van Winger gedaan. Even hebben we nu aan de telefoon. Welkom Christel. Hoi, Richard. Hey. Nou. Oh nou, Wat ontzettend leuk moment dit ja leuk, ja, leuk te spreken in de laatste uitzending. Ja, ja. ja het is toch Heelde, een, uh, nou ja. een... Bijzonder moment, natuurlijk. Ja, zeker. Hoe gaat het ik met was je? Vier jaar geleden. Ja, ja. ruim. Ja, goed, dankjewel. Gaat echt... Uh, ja, gaat heel erg goed. Hmm. Wat doe je nu? Wat ik nu doe? Ja. Um, nou, Zit je eerst... al bij de Nationale Omroep? <laughs> Nou, wat ik, waar ik nu mee bezig ben op het moment is een, uh, een, een digitaal uh, online platform te ontwikkelen voor wellbeing. En uh, alles op het gebied van goed voelen. Dus um, mijn achtergrond natuurlijk als uh, sport uh, in de sport, 22 jaar sportinvertiezen, uh, heb ik zo'n beetje uitgebouwd um, van uh, fysiek naar mentaal. En op het platform bieden we dus uh, producten en diensten aan, allemaal online... Uh, ...op gebied van uh, goed voelen. Dus het concept heet ook Feel Good. En uh, nou, we komen binnenkort met een Feel Good Toolbox uit. Er is een manuscript uh, wat je gratis kan downloaden. Uh, we hebben onder andere de Feel Good Brain Experience ontwikkeld. Die is uh, in principe al zo goed als klaar. Die gaat binnenkort uh, gelanceerd worden... Dat zijn allemaal producten die uh, in een feel-good staat, waardoor je dus beter kunt concentreren, beter kunt ontspannen. Maar je bent en... dus uh, druk bezig, Christel, hoor ik. Ja, ik ben heel erg druk bezig met ontwikkelen, leven ja. en ja, het is gewoon zo leuk om te doen. En nou ja, jullie weten dat ik ook moeder ben van twee kinderen. Ja. Dit kan ik allemaal vanuit huis doen. Oh, mooi. Ja, dat hoorden we net ook in het interview. Dus uh, dat, ja. dat is natuurlijk nog steeds zo. Ja, ja. Nog alweer al ouder natuurlijk. Toen woont ze wel in Zandvoort. Je ja. woont ja, nog steeds ja. in Haarlem? ik nog steeds in Haarlem en aan het sparen. En uh, ja, daar gebeurt het allemaal. Dus uh, de kinderen voeten daar op en ik uh, ontwikkel daar de producten. Ik ben een uh, samenwerking aangegaan met Live uh, Life Success Coach BV... En uh, die weten eigenlijk uh, al mijn talenten en uh, ja, inspiratie mooi te vormen in, uh, in producten. En daar was ik eigenlijk al een tijdje op zoek naar. En uh, dat mocht, uh, nadat ik het losliet, uh, mooi op mijn pad komen. Ja, dat klinkt allemaal goed, joh. Hey, ja, het gaat ik, heel fijn. Dankjewel. Uh, we hebben niet heel veel tijd. Uh, nee. Ik wil je heel veel succes wensen in je verdere carrière. En we gaan elkaar ongetwijfeld nog vaak zien. Ja. En, ik, uh, uh, ik wens jou ook heel veel succes. Richard, want ik begreep dat jij, uh, net als ik er dan uh, twee jaar geleden uh, uitstapt, dat jij er ook uit gaat stappen. Ja, ja, we, gaan, uh, ja we gaan helemaal mee stoppen hier in de studio. We gaan het uh, ja. internet uh, verder, maar internet ik ben verder, geen ja. vaste presentator meer dan. Daar gaat het toch allemaal naartoe. Dus ja. dat uh, kan alleen maar mooi, uh, mooi worden en blijven. Nou, heel veel uh, succes met alles. Nou, uh, jullie ook hè. Alles goed. Uh, doe je Herland, uh, bij jou? Oh, sorry. Ja. Nee, ik zei, doe je Christel. Oh. Tot gauw, Mario. Doei, doei. Hoi, hoi. En Rob, bedankt voor alles, hè. Jo, hoi. Jo. Herman. Hé, hey, hoi met Herman. Hé, hey, wat toevallig dat jij er ook bent. Ja. Ja. ja die momenten, hè. Voor de, hè met die mobiele telefoons. Ja, ja, ja, ja, ja. Wij zijn hier eigenlijk met een bijna klein inspiratieradiofeestje. Uh, oh? Want er zijn hier allerlei mensen die we ooit in de uitzending gehad hebben. Ik heb Catherine Brinkmeijer gezien. Het is de boekpresentatie van... Uh, Wilke Zelders en Hanneke Hoppenbrouwer, die we ook alle twee in de uitzending gehad hebben. Marianne Kimmel is aanwezig, die de vorige keer de uitzending gepresenteerd heeft. Dus het is eigenlijk een, een, soort, een soort reunietje. Ja, van Catharina komt straks ook nog een stukje. Dat is wel leuk. Oh. Ja. ja, dat is leuk. Uh, dus als ze op, nog in de buurt is, moet ze even gaan luisteren. Oké. Okay. We gaan kijken. Hé hey Mario, hoi. Hoi. Ja, ja, ja. Hoe gaat het uh, met jou, Herman? Ja, nou, het gaat hartstikke goed. Ik uh, mag allemaal mooie dingen doen en ik geniet er ontzettend van. En dat is van, uh, ja, nog steeds een klein beetje de Ananda-lezingen organiseren tot, uh, ja, boekpresentaties voor twee uitgeverijen. Uitgeverij A3 en AJEVA. En ik schrijf ook recensies voor AJEVA-uitgeverij. Um, ik ga natuurlijk met Geert Kimpen en Christine Pannenbakker het land door. Dat is ook heel erg. Wat, wat doe je dan met Geert Kimpen? Sorry? Wat doe je dan met Geert? zijn uh, lezing lezingen begeleiden. Dus als hij een lezing heeft in het land, dan, en Christine ook, zijn vrouw. Uh, dan uh, ga ik dus mee en dan uh, beheer ik de boekentafel. En ik zorg dat er een reserve over hem is. Als er een kop koffie overheen gaat. En allemaal dat zorgen. Uh, Zegt een P.J. Uh, Herman. Ja, zoiets. Personal ja. assistant. Ja. ja, en dat is gewoon voor de leuk. En ik uh, geniet daar ontzettend van. Ja. Um, dus je bent een beetje met Geert en Christine een beetje door het land aan te crossen. en je doet nog een andere lezing. Blijf je dat nog doen volgend jaar ook? Uh, niet echt, nee. We zoeken een nieuwe meneer of mevrouw die dat over wil gaan nemen. Er gaat toch nog wel vrij veel tijd in zitten. Maar... Uh... Ja, het voorlopig, zolang die er niet is. En ik heb het vijf jaar geleden opgebouwd. En ik vind het zonde om daar plotseling mee te stoppen. Het is eigenlijk net zoiets als inspiratieradio. Je bouwt iets op. En dan wil je toch wel graag dat het doorgaat. In welke vorm dan ook. Ja, het ja, kan ik niet uit je handen laten vallen. Nee, dat is gewoon ja. zonde van de opbouw van al die jaren die je gedaan hebt. Gelukkig hebben wij Mario en Rob nog. Hè? Ja, zeker weten. We kunnen het verder oppakken. We zullen doorgaan. We zullen, ja, doorgaan. Ja, we zullen doorgaan. Ja, een soort ja. Ramses op, op, op, op eigen vlak, hè? op lokaal vlak. Ja. ja. Hé, hey man, we hebben ook voor jou een. Uh, of we hebben een nummer klaarstaan van jou. Ja. En weet je nog welke dat, dat was? Ja, dat is even mijn favorieten. Mijn favoriete zangeres is Carole King. Uh -huh. En zij heeft in 1972 een LP gemaakt. Toen heette dat nog LP. Die heette Tapestry. Tapestry, hoe je het zeggen wil. Daar is onder andere de soundtrack You've Got a Friend vandaan. Maar die hebben we al zo vaak gedraaid in de uitzending dat ik het nu voor een ander nummer heb gekozen. En het nummer dat ik gekozen heb is eigenlijk het nummer over de geboorte. Uh, toen Carol King moeder werd, toen heeft ze een liedje geschreven over haar kind. En ze verwonderde zich over het feit dat het kind gewoon puur kind was en de wereld aanschouwde met een, met een glimlach op het gezicht. En de wereld niet zien wat liefde is eigenlijk. Uh, you've got to get up every morning with a smile on your face. En show the world all the love in your heart. And people are going to treat it better. You're going to cry if you would, like so beautiful as it feels. En dat is eigenlijk de basistekst van het lied Beautiful. Wat Carol King nu voor jullie gaat zingen. Oké, okay, helemaal. Nou, heel erg uh, bedankt. Um, ja, dit is de laatste uitzending. Dus in ja. deze context gaan we elkaar niet meer zien. Maar okay. uh, we gaan elkaar nog heel vaak tegen het lijf lopen. Daar ben ik van overtuigd. Mag ik alle luisteraars ontzettend dankjewel zeggen. Voor het, de mooie spontane reacties die ik in de loop der tijd heb mogen ontvangen voor alle uitzendingen. En ja voor het vertrouwen en het steeds weer op... Uh, ja, 4FM 106.9 afstemmen. Daar ben ik echt blij hoor. En ik hoop ook echt dat de internetuitzendingen ja, succesvol blijven. En dat het uh, alleen maar verder groeit. Want we hebben een mooie boodschap te brengen. maar mooie boodschap. Hey, doe het goed aan uh, Wilka Zelders, Hanneke Oppenbrouwer en Marianne Kimmel. Ga ik doen. En uh, nou, wens je alle goeds daar. Want uh, je bent nou aan het eten geloof ik hè? We zijn nu aan het eten. Ja. Ja. Oh, nog nou, eet smakelijk verder. Eet smakelijk. Ja, Oké, okay. hey, ga je goed?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 the world Hey, maar wat is er aan Ja, we waren zo ik, druk in gesprek. We waren even. Gebeurt even gebeurt je bijna nooit. Het ja, ja, moet een keer gebeuren. Die, he, natuurlijk natuurlijk niet meer naar fitness uh, zo <laughs> Nou, beste niet luisteraars, wel. welkom terug bij Inspiratieradio. Het is vanavond onze laatste uitzending. Nou, dat is wat te horen ook. We worden een beetje flauw, maar uh, nou, er gaat zo'n uh, echte omzwaai komen. En we, gaan nu, uh, we kijken dus nu vier jaar terug uh, Inspiratieradio in deze uitzending. Nou, we gaan nu naar een heel serieus onderwerp. Echt het meest aangrijpende interview wat we in vier jaar hebben gehad. Op 16 januari 2011 hadden Paul van der Veld, hadden we te gast, en hij en vrouw Carla, zijn het zangduo To Be. En zij komen uit Haarlem. Ze hadden net een busongeluk gehad in Peru, echt in november daarvoor. Dus dat was tweeënhalve maand daarvoor. En hij komt daarover vertellen. En zijn vrouw Carla zou er ook bij zijn, maar die was nog niet voldoende hersteld helaas. Dus we gaan nu uh, luisteren naar echt een heel enerverend uh, stukje dat hij vertelt. Dat hij dus uh, in de bus uh, zit, hij had het ongeluk gehad. En uh, hoe hij daar verder mee omging. En ik vind zelf vanuit spiritueel oogpunt echt een prachtig, uh, prachtig stuk. Luister maar.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 Pijn heel anders ervaren. Dat voel je niet als zodanig. Grenzeloze pijn. Ja. ja. Ja. Nou ja, het interview uh, spreekt uh, voor zich. Hoe vond je het, uh, Sharon? Heftig. Heftig? Sharon zit ook mee te luisteren, de dochter van uh, Rob en Mario. Dat het nog nooit het was eerder gehoord? Nee. nee. Heftig, hè? Ja. Nou ja, uh, het is wat het is. Het, uh, ja, het is nu gewoon ingrijpend gebeuren. De, ik ben heel blij dat we dit zo hebben kunnen vastleggen op deze mooie manier. Na de muziek gaan we luisteren naar iets heel anders. Iets heel vrolijks. De uitreiking van de eerste cd van de Zandvoortse Roders. En we gaan nu luisteren uiteraard naar Paul en Carla. Oftewel To be met Samen.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 Kleine dingen, samen wijs en samen groen één. In En laat de mensen van je houden Scheur de pagina's eruit En schep die ruimte voor vertrouwen Kent u uh, Opera Familia nog? Dat uh, Paul en Carla met hun dochter uh, de tweede prijs uh, wonnen. En dat zijn ze natuurlijk ook. En uh, ja, het is gewoon een prachtig, uh, prachtig stijl. Nou, beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Het is vanavond onze laatste uitzending en daarom kijken we terug naar vier jaar Inspiratieradio. We hebben ook uh, hele vrolijke momenten uh, gekend. Uh, we hadden een moment dat we denk ik met z'n drie, 24 in de studio waren. Kijk Mario ook even aan. Ja, maar heel veel. ja. boven Ja, boven staan. Dus ze. Alleen maar staanplaatsen hier. Ja. Als ik naar het toilet moest, dan was ik echt een kwartier bezig om de studio uit, ja, dan uh, dan uit te komen. Dan. Nou ja, maar weer, <laughs> een beetje overdreven. Uh, en dat was de uitreiking van de eerste CD van Rodes. En dat was op 20 november 2011. En daar gaan we nu naar luisteren. Vanavond hebben we Cathy samé Lotin, te gast. En ze heeft een Mensen die ik in zijn En ze in Ja, we gaan nu naar het hoogtepunt van dit, uh, dit, uh, deze uitzending. De CD-release, CD de uitreiking door Jan-Peter Verstegen. Woehoe! Dus dit, dit was... Ik wil champagne om, uh, om het te gaan vieren. Herman gaat alle glazen even vullen. En uh, ik wil het woord geven aan Jan-Peter. Oké. Okay. Cathy, uh, ik vind het ontzettend leuk dat je me gevraagd hebt... om die eerste cd aan jou uh, te geven. Wat heb je een ongelofelijke ontwikkeling doorgemaakt... in de laatste 2,5 jaar. Althans, dat ik je heb mogen begeleiden. Ik weet nog goed, 21 januari 2009. Je stond op de stoep. Een tikje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 Uitreiking van uh, Rodus, uh, de eerste cd. Een prachtige cd. Ja, prachtige cd. Later is er nog uh, optreden gaan doen bij Buddha Lounge, die ik uh, zelf presenteerde. En ik uh, heb nu begrepen dat de carrière best wel uh, in de lift zit, dus het gaat wel een uh, goede kant op. Nou, het volgende uur komen de volgende onderwerpen aan bod. Muziekbespreking van Rob meteen na het nieuws. Interview op locatie van Katharina Brinkmeijer. Gedaan door Mario en Rob. Uitzending met Carmen de Haan. En Inspiratieradio Nieuwe Versie. Ja. Nou, We gaan nu even lekker naar het uh, nieuws. En uh, ook uh, nog wat muziek. En we gaan uiteraard nu luisteren naar Rodes. Met So Strong, So Fragile.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 Of everything we try to be open to strengthen the weak moments We need to talk and endlessly about Unspoken things if I foolishly please forgive me Nou, dat is het meest non-dualistische liedje wat ik ken. Stel je nou dat er geen grenzen zijn tussen het ene en het ander. En natuurlijk is de aarde een en al dualisme. En daarom is dit nummer ook zo mooi. John Lennon met Imagine. Nou, beste luisteren, welkom terug bij Inspiratie Radio. Het is vanavond onze laatste uitzending. En het laatste uur. Ja. Tromgeroffel, tromgeroffel. Tromgeroffel, oh, tromgeroffel. <laughs> En daarom kijken we terug naar Via Inspiratie inspiratieradio. Nou, ik moet zeggen, het is al wel een raar gevoel, hè Mario? Zo met ja, ja, zo'n laatste steeds, uitzending ja. te maken. Ja. Het, is, het is heel dubbel. Aan de ene kant is het ook goed om het gewoon even ja. los te laten. En aan de andere kant ja, het is het ook heel het is jammer, want het was raar. altijd superleuk om, uh, om het te ja, doen. En eigenlijk nog steeds. Ja, eigenlijk wel. Moeten we toch maar doorgaan. <laughs> <laughs> nou, we gaan nu uh, ook naar weer iets laatst, uiteraard. We doen alleen maar laatste dingen vandaag. En dat is de muziekbespreking van Rob. En ik heb weer geen idee waar hij het over gaat hebben. Succes, Rob.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 nou, je luistert naar uh, Niet of Nooit Geweest van uh, Thomas Acta en uh, Paal de Munich. Oftewel Acta en de Munich. Nou, toen ik een beetje aan het uh, graven was naar uh, informatie. verbaasde het me dat dit nummer uit uh, 1998 eigenlijk de enige grote hit uh, van die duo is geweest. En zelfs dit nummer is niet verder gekomen... dan een tweede plaats in de Nederlandse hitlijsten. Wat heeft Herman nou gedaan, daarop? Um, nou, die heeft uh, volgens mij wel de hitparade gehaald... maar die is een beetje blijven steken op uh, zo'n twintigste plaats, nee, geloof ik. God. Dus uh, ja, Zonder dat was uh, ja, vind ik nog erg een erg mooi nummer. Dan. hebben we ook gedraaid, uh, inderdaad. En uh, uh, het uh, nummer was ook redelijk uh, bekend, hè? Van uh, Het regent zonnestralen, heet dat trouwens, dat nummer. Herman. En... Uh, het is uh, in principe, ja, tegenwoordig heb je een uh, top 40 hier en een top 40 daar. Het is moeilijk te zeggen wat nou wel of niet uh, toonaangevend ja, is. Maar... vroeger had je gewoon de Veronica top 40. Precies, te. precies. Dat en ging dan wist je de je verkoop van zich. Heel lang geleden door. <laughs> Nou, um, ze, het is uiteindelijk in 2000 uh, toch nog gelukt om uh, weer een schameliedje te scoren, maar dan met uh, de kapitein. En dat is uh, beter bekend als uh, CD van jou en uh, CD van oh, mij. Ja, ja. mm, Doen ja. wij trouwens ook met koor, Wel grappig. Trouwens, uh, volgens mij niet meer. Hè, inmiddels. Dat weet ik niet. <laughs> Jij bent mu muziekcommissie. Ja, ik ben muziekcommissie. Ik ons... zou moeten weten. Ik vind het wel jammer, maar ik vind het wel een grappig nummer. Nou, Act en de Munich hebben elkaar in 1989 ontmoet. Tijdens een opleiding op de Kleinkunstacademie in Amsterdam. En uh, wie daar ook vandaan komt, is uh, van Kouten. En uh, ja, dat is inderdaad de zoon van uh, Kees van Kouten. Casper nou, van Koten uh, blijkt een heel veelzijdig man. Zo is hij uh, presentator, annonceur, componist, songwriter... en vooral ook drummer. En zoals hij zelf zegt, drummer doe ik al het langste. Ah. Daar is hij op zijn vijfde jaar mee begonnen. Dus. Herkenning op? Ja, dat vind ik wel erg leuk om te horen. Nou, zo is hij dus te horen als drummer... op de eerste vier albums van uh, Act de Munich. En uh, dus ook bij het nummer Niet of Nooit geweest... Uh, waar je nu nog steeds uh, naar luistert. Hier is dus Casper uh, van Koten die aan het uh, drummen is... Casper nou, van Koot is niet voor niets afgestudeerd aan de Kleinkunstacademie en daarom ook regelmatig in het theater te vinden. En wat trouwens wel grappig is, is dat Casper een, een poosje de chauffeur is geweest van Joep van het Hek. En op die manier krijgt hij mooi alle ins en outs van het theatervak te horen. En uh, zoals hij zelf, uh, zelf al zei, van, uh, elke keer dat ze na een naamvoorstelling terugreden, toen uh, dan vroeg Joep uh, van hem: uh, van, uh, Hoe voel je het? Weet je wel, echt, uh, echt heel leuk uh, hoe hij dat vertelde. Nou, um, we zijn er nog niet. Casper van Koten kan ook heel aardig met zijn stemmen overweg. Hij heeft vele stemmetjes ingesproken voor diverse tekenfilms, waaronder Stuart Little en uh, Monsens Co. En als laatste heeft Casper uh, ook een boek uh, en theatervoorstellingen geschreven. Het, uh, het wonderlijke leven van Jackie Fontenelle. En uh, het is zoals hij zelf zegt. een waar gebeurd verzinsel. <lacht> nou, dat vind ik zo'n leuke, <lacht> leuke kreet. Dat vind ik echt geweldig. Ik had hem nog niet gehoord. Nou, ja, oude tijden spreken hem blijkbaar heel erg aan. En uh, logisch dat hij dan de aangewezen man was. om uh, de vocals uh, van de heerlijke nieuwe single van de Dutch Wing College Band uh, voor zijn rekening te nemen. Luister naar All Times. De Swing Dutch Swing College Band. Nee, de Dutch Swing College Dutch Band. Dutch Swing College Band. Denk jij daar toch de automatisering van, uh, Rob? Ja, ja ik, uh, ik verzorg hun uh, website. Ja, je ah, ook uh, al, je uh, hele netwerk. Uh, ja, ja, ja. ja. ja. Hey, klopt het nou dat er net iemand uh, belde? Of ja, als het, als het goed is hebben we meneer Jouwstra aan de telefoon. Pieter Jouwstra, voorzitter ZFM. Wat leuk, Pieter. Ja, Richard, ik hoor je. Hé, hey, wat leuk Hi, dat Pieter. je belt. Dag, joh, ik hoor je ook. En ik zie Rob achter de mengtafel staan. Oh, oh, oh, ben ik in beeld? In beeld. K kijk jij op de webcam? Ja, klopt. Oh, gaat zien. Dat is is dat, tegenwoordig? Moet ik, al, moet ik voor me zwaaien? Ja, <laughs> <laughs> is dat tegenwoordig al te zien op de website van ZFM? Dat komt binnenkort, ja. Oké. Okay. Maar uh, mensen, ik wil jullie bedanken voor uh, al die jaren dat jullie Inspiratie Radio hebben gedaan. Ja, dankjewel. Uh, en uh, dat is toch een inzet die je uh, al die jaren hebt moeten doen. Met, uh, ook met Herman Harms natuurlijk erbij. Ja. En vele anderen. Maar het was toch altijd een succes, zeker op de zondagavond. Uh, jullie gingen soms uh, diep op uh, bepaalde uh, onderwerpen in. En ik denk dat heel veel mensen daar toch net van genoten hebben. En met aandacht dat gevolgd hebben. Ja, ah, dankjewel. Dus ik wil jullie toch uh, namens bestuur en namens alle collega's bedanken. En jullie veel succes toewensen voor de toekomst. Ja. Dankjewel, Pieter. Denk je dat er nog iets uh, naast Steps heb je? Peace for Radio heet het tegenwoordig. Dat is ook op zondagavond van uh, 9 tot 11. Denk je dat er nog iets zoiets gaat ontstaan? Uh... Ik mag dat niet zeggen, want... Kijk, als voorzitter mag je niet met het programma bemoeien. Nee, dat doe je ook nou, nooit. We hebben Albert Jan Vos voor, die dat allemaal doet. Maar misschien dat ik een klein beetje kan souffleren. Uh -huh. Maar de beslissing wordt genomen door Albert Jan Vos. Ja, ja, ja. ja. Nou, het zal vast iets leuks zijn ook. Maar eh, mensen, enorm bedankt voor al jullie inzet en werk wat jullie gedaan hebben. Ja, nou, we vonden het heel erg leuk om te doen. We hebben een ontzettend leuk team en we waren ontzettend veel enthousiast. We kwamen al de studio in en uh, ja, we hebben een ontzettend leuke tijd gehad. En ja, CFM heeft natuurlijk een prachtige uh, locatie, een prachtig studio. Precies. En uh, ja, prima om hier uh, radio te maken. Want uh, zoals uh, Goedemorgen-Standvoort, dat zit uh, normaal in het hotel. Maar ik moet zeggen dat ik zelf bijvoorbeeld heel erg uh, fijn en graag altijd hier zat. Omdat ik het dan echt een hele fijne studio vind. Ja. Dus uh, nou, en ja, Pieter, ja. jij uh, nou ook uh, alle goeds hè, met jouw ja. voorzitterschap? En jongens, nog drie kwartier maakt er een feestje van. Ja, dat gaan, gaan, gaan we doen. We hebben hier uh, ook bubbeltjes en, en kaas. Uh, ja. Ja, jij kon het zien, maar de luisteraar niet. Ja. Ja. <laughs> jongens, geniet ervan. Ja. Ja. Dankjewel, Pieter. Dank je wel, Dank je wel. Bye. Dag. Ja, en um, ja, ik ben eventjes van slag af, omdat dit natuurlijk. Uh, er tussen komt, maar um, beste luisteraars, ja, uh, welkom terug natuurlijk ook bij Inspiratie Radio. Het is onze laatste uitzending uh, in de studio zoals u dat hoorde. En daarom kijken we terug naar uh, vier jaar Inspiratie Radio. Nou, we mochten allemaal iets uitzoeken, een interview wat we zelf gedaan hebben of wat we erg leuk vonden. Het was ook heel grappig dat een aantal ook weer samenvielen die we wel of niet leuk vonden. En uh, die van mij kwam eigenlijk uh, dat we bij Nicky's Place waren op locatie. En daar hebben we een interview opgenomen bij uh, Katrina Brinkmeijer. En dat ging over dolfijnen en meegaan in de flow. En wat mij daar zo aansprak was de mensen die daar waren. En ook de manier, want Rob heeft toen ook meegedaan, de manier waarop... Uh, op, uh, dat, was, hoe, hoe, dat was heel bijzonder. Ja, en hoe hij reageerde. Dus uh, dat uh, gaan we nu horen. Dus bij deze. En dan, uh, op dat geheim zeg maar tegengast. Ik begin dat ik wel terug het is heel raar, want je moet het een gegeven moment dat loslaten en dan merk je dat je op een echt in die flauwe zitten. Dat vond ik heel mooi hoor. En dan, dan voelt het heel raar, want je bent bang dat je omvalt, maar dat gebeurt niet, omdat je omdat je, omdat je weer terug gaat. Raar. Ja, leuk. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. dan, dan moet Ja. loslaten. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. mij... Ja. weer Ja. Ja. Ja. Ja. Ja omdat je, je, je raakt toch iemand aan en je hebt toch eh, contact, toch eh, Maar op een gegeven moment kan je dat ook wel loslaten. Dan denk je, ja, je bent, hè, je anticipeert zeg maar op wat je, wat je ook ziet, hè, het was proberen. Je ziet iemand een bepaalde beweging een ja, ik vond het wel heel mee. natuurlijk wat je deed. Ja. Niet dat ik dacht van, oh, je moet zo, ik zo... Ja, dat je deed zelf een beetje terug. Je liet me wel even uitbewegen. Ja ja, ja, ja, Ja, Ja, bewust. Ja, ja, wel. ja wel heel apart, is dus. Ja, ja. Een ja, beetje ja. niet flink, hè? Nee, dat is echt Ik ben helemaal impressed. Ja. Ja, ik ben een luchtere alweer. Ik ben zo luchtig zijn we niet. Nee, nee. Dat is nee. luchtig toch? Stel je voor dat je met de profijnen aan het zwemmen bent. In de oceaan. Dat je in contact bent in hun bus. Ja, dat is een heel mooi, uh, mooie reportage. Dankjewel Marjo. Alsjeblieft. Ik vond het ook heel fijn om te doen. Ja, dat en het is ik, echt heel leuk. Ik heb mij over nog iets ontzettend verbaasd. Namelijk over ons aller Rob, die dus uh, ook een aanwezig uh, deel <laughs> heeft, uh, heeft gedaan. Rob, het is, uh, het is niet alleen zomaar een, een reportage. Jij hebt het over loslaten. Ja, ja. ja daar worden we even stil van. <laughs> Luister, het is, het, is, het is bewijsmateriaal, het is ja. niet, uh, ja, dat, is het. Ja, dat, dat is het. Leuk is dat hè. Ja. Ja, ja, Katharina, ja. wat vond jij ervan om jezelf zo te horen? Nou ja, het is even wennen aan je eigen stem die je dan zo hoort, maar ja, de sfeer. Uh, ik voel me meteen mezelf zo verbonden met de dolfijnen energie En als ik dit hoor, ja, dan zit ik er eigenlijk alweer meteen middenin. <laughs> en het is gewoon leuk om de enthousiasme van hem, van Rob te horen. En van de andere mensen zo, dat gebubbel van de stemmen. Ja, het was een ontzettend leuk workshop om te geven. En voor mij ook een verrijking, omdat ik voelde van, goh... Ja, zo iemand als hij die dan ook zei, ik ben zo'n nuchtere, nuchtere Hollander. Ja. <laughs> die enorm open ging. En het was gewoon prachtig om te zien en te voelen. Zo geraakt. Ja, dat was een groot cadeau voor mij. Maar voor hem nog groter. Dus ja. ik vond het heel bijzonder. Er waren nog meer mensen die het heel fijn vonden. Na deze sessie heb ik ook een interview met Willy en José afgenomen... En dat wil ik nu ook graag laten horen. Nou, gooi me de marine op. Ik zit hier met uh, twee hele aardige dames waarmee wij net een, uh, een ja hoe noem je dat, een healing, uh, um, iets meegemaakt hebben met dolfijnen en uh, deze dames uh, zijn ook uh, heel erg blij met de dolfijnen. Uh, heb ik al begrepen. Uh, gelukkig net als ik. En Dan uh, heb je toch een bepaalde band, voel ik. Uh, ervaar je dat uh, zelf ook, José? Ja, zeker. Het uh, voelt uh, uh, verbonden nu, met elkaar. En uh, is dat een uh, fijne ervaring als je met mensen in een, een bepaald lokaal zit en met dezelfde energie, zeg maar? Ja, zeker. En vooral uh, nou, de emoties die er vanmiddag waren... dat anderen dat ook hebben, dat voelt dat je niet alleen dat beleeft. Heb jij dat zelf ook ervaren in, uh, op dit moment? De verbondenheid? Ja, ja dat was, uh, dat, die energie was geweldig. Die was heel mooi om te voelen, ook, ook allemaal met elkaar. Dat heb je toch met mensen die uh, ja, een eenheid... dat je dan een bepaalde energie voelt. Ja. Heb je dat van jongs af aan al meegekregen... dat je met dolfijnen uh, iets uh, voelt? Nee, niet, uh, niet met dolfijnen. Nee. Wel met energie, maar niet met dolfijnen. En welke andere soort energie uh, voelde je daarbij? Ja, ik pikte gewoon energie op van mensen. Ik kon bijvoorbeeld buikpijn van iemand voelen terwijl ik geen buikpijn had. En ik wist niet wat het was. En ik hoefde er thuis ook niet mee aan te komen. Dus uh, ja, wat, wat je niet ziet, dat is er niet. <laughs> dus, maar ik ervaar nu heel, heel, heel duidelijk heel, allerlei verschillende energieën. Dus dat is heel mooi. En wil je daar ook in verder gaan nog met uh, energie in, in dolfijnen uh, of de andere energie die je voelt? Nou, ik, uh, ik werk dus al met energieën, maar ik, uh, deze dolfijnenergie kende ik nog niet. Maar ik, ik ga zeker nog naar een, uh, een dag die ze geeft. En om nou meteen een uh, cursus te gaan doen, dat weet ik nog niet. Maar ik, uh, ik roep ze ook zeker op als ik in meditatie ga of als er dingen zijn. Ja, dat, uh, dat weet ik. Dat is een, het is een goed gevoel in ieder geval wat je daarbij krijgt. En uh, heb jij dat uh, ook vanuit vroeger, tenminste wat ik net meekreeg, uh, dat je toch uh, vanuit uh, babyzijnde uh, iets daarbij voelde? Ja, Nou, vanuit babyzijnde, zover gaat ja, het niet nee, terug. Nee, maar toen ik negen was uh, wilde ik altijd uh, spreekbeurt houden op school over dolfijnen en vanaf die leeftijd ben ik eigenlijk heel erg met dolfijnen bezig. Uh, veel naar Harderwijk geweest. Ik had altijd zoiets, ooit wil ik met dolfijnen zwemmen. Dat heb ik ook gedaan. Vijf jaar geleden. En nu kwam deze workshop opeens in zicht. En uh, nou, ik vind het gewoon een hele mooie ervaring. Dat water waar die dolfijnen ook in zitten. Dat uh, brengt je bij je gevoel. Wilden jullie nog iets eraan toevoegen dat je zegt van nou dat wil ik aan de luisteraars meegeven? Nou heerlijk om uh, uh, zo'n middag of, of een avond in die uh, energie te duiken met elkaar en uh, uh, in het water uh, je even te wanen. Geldt dat voor jou ook? Nou ik zou inderdaad uh, mee kunnen geven ga het ervaren. Dat is, dat, is het mooie, dat is het beste wat je kan doen. Dan kun je het zelf uh, zien of je het fijn vindt of niet. Fijn, dankjewel voor dit gesprek. Ja, dit is ook grappig. Hè? Dit was in mei 2010. Uh, wat er dan gebeurde met Rob, maar ook met mij. Want ja, dat is een interview op locatie. Helaas hebben we dat veel te weinig gedaan. Dit is wat ik leuk vind. Dat gaan we dus ook uh, meer doen bij de, in de nieuwe stijl. En um, de dolfijnen hebben mij ook veel gebracht. En uh, zo zijn er nog wel meerdere mensen natuurlijk. Meerdere interviews die we hebben gedaan... Alleen dit was de, de start voor mij om hiermee verder te gaan en toch er meer bij te bedenken. Uh, die mij dat ook gebracht heeft, dat is uh, Carmen de Haan, waar we een, ook een interview mee hadden. En dat was ook zo mooi, dat is een interview waarin vijf à zes minuten we adembenemand hebben geluisterd. En daar gaan we nu ook naar luisteren. En we gaan nu eerst even naar de muziek van uh, Rob. Rob, je hebt ook een uh, nummer meegenomen. Wat heb jij... Uh... Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, Mario die, die wil graag verder natuurlijk. Begrijp ik wel. Nou, ik heb, uh, ik heb een, uh, een nummer uitgekozen uit 1992. Uh, 1992 was natuurlijk een, uh, ja, een heel onstuimig jaar uh, voor ons. Geboorte van uh, Sharon. En uh, ja, een week, uh, een week voor de geboorte van Sharon uh, is dat uh, vliegtuig neergestort in, uh, in Amsterdam. Op ja. de Belmermeer. En uh, nou, dat was ja, heel bijzonder, want uh, tijdens de gesprekken met de gynaecoloog, uh, toen uh, een paar dagen daarvoor uh, zei deze, de beste man, uh, nou, het enige wat er nu nog fout kan gaan is dat er een vliegtuig uh, op het ziekenhuis neerstort. En verdomd, een paar dagen later stort een vliegtuig neer op, uh, op de Bijlmermeer. Dat was uh, heel bijzonder. En uh, ja, het nummer van uh, The Christians, um, What's in a Word, uh, qua tekst heel erg mooi, maar het is vooral voor mij dat het me heel erg uh, aan die tijd uh, doet denken. Gaan we nu naar luisteren.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 en um, dat ben ik vanaf die tijd ben ik dat ook proberen te gaan doen. Ik zeg ook vaker nee. Dat is ook iets wat zij dus naar mij toegebracht heeft. En um, ja, na de muziek die we nu gaan draaien... dan uh, gaan we eventjes kijken hoe de Inspiratieradio Nieuwe Stijl zal gaan. Uh, wat uh, Rob en ik uh, verder uh, zullen gaan brengen. En ik heb uitgekozen de muziek van uh, Paul Garrick. En uh, dit keer niet alleen, maar met het Royal Philharmonic Orchestra. Met Eend met It Over. En dat uh, nummer heb ik uitgezocht omdat het uh, een nummer is... Uh, wat Rob en ik eigenlijk uh, een paar keer gehoord hebben... in een uh, aantal concerten die we gezien hebben van hem... En, uh, maar deze uitvoering is eigenlijk het mooiste, dus hier gaan we naar luisteren. It's not too late to bring about a change It's not too late to learn from it all By your mistakes Now it's time to look at yourself And see just what you are made of oh, okay. You got to try and see One day soon You might fall right back on your feet Then the devil you know Is gonna have to let go to free your soul again There's nowhere to hide When love calls out your name Ain't a question of pride Dat Paul Carrick met de Royal Philharmonica Orchestra. Het eend al over. Nou, dat is een heel swingend nummer, Mario. Ja, maar ook een hele mooie tekst hoor. Als je luistert. Ja, Echt. prachtig. Heel goed. Ja. Ja. Nou, beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Dit is de laatste keer dat ik dat ga zeggen. Dit is het, namelijk het laatste blok van het laatste uur van de laatste uitzending. Oeh. Het is vanavond onze laatste uitzending. En we kijken daarom terug op via Inspiratieradio. Ja, we gaan nu even terug en vooruitblikken. Uh, we gaan uh, aan elkaar even vragen... van hoe hebben we deze periode ervaren? Wat, gaan we, wat ga je nu hierna doen? Is er nog een leven na Inspiratieradio? En we gaan ook verder kijken... met hoe Inspiratieradio verder, uh, verder gaat. Nou, Mario, we begin even met, uh, met jou. Hoe heb jij het ervaren deze afgelopen vier jaar? Iets moois. Ja. Hmm. Uh, veel mensen ontmoet. Veel leuke mensen ontmoet. Veel leuke contacten overgehouden. En... Uh, ja, zowel van, van, van, van winkels of van. Uh, zoals uh, José van de Dolfijnen. Uh, en Catharina ben ik een keer geweest uh, voor mijn voeten. En uh, daar heb ik nog steeds heel veel profijt van. Want uh, als dat even niet lekker zit, dan heb ze allerlei oefeningjes voor me bedacht. En dat doe ik dan even. En dan voel ik me weer helemaal lekker. Dus ja, wat dat betreft. Uh, Heel veel heeft mij inspiratie. Heb je ook uh, inzichten op opgedaan in, uh, in die vier jaar? Mm. Ja, wat bedoel je met inzichten? Nou heb je nog zoiets van wow, wauw, uh, dat is dit mooi. Uh, hè, dat je echt een stuk uh, sprong in je leven kunt maken. Daardoor. Nou, er is heel veel gebeurd ook in die vier jaar. Dus dat, uh, ik heb elke keer uh, sprongetjes moeten maken. En ik, is mij ook wel duidelijk waarom ik die sprongetjes moet maken. Dat wel, ja. Mm -hmm. Door ja. diverse gasten die mij zeiden van ja maar, of dit ja. En dan kom je toch wel uh, tot de ontdekking dat het toch zo is dat het je eigen schuld is, ja. zeggen ze. Ja. Maar, of ze. ja, schuld zou ik ja. het niet worden. Ja. Ja, nee, ja, uh, uh, ja. je, je, je bepaalt het eigenlijk zelf. Hè. Je rent achter jezelf aan, dus ja, dan laat ze je vallen. En dan moet je rust nemen, bijvoorbeeld. Ja. en uh, ja Dat soort dingen, daar ben ik wel achter gekomen dat dat uh, nou, toch wel uh, klopt. Door Inspiratieradio. Ja. Hey, en uh, ja is er voor jou een leven na, Inspiratieradio? Ja. Wat ga je doen? Inspiratieradio. inspiratieradio. Ja. Ja. Nieuwe stijl. Ja, dat is die vraag is eigenlijk makkelijk, hè? Ja, voor dan mij ga, wel, ja. Ga ik maar even meteen door naar Rob. Uh, Rob, hoe heb jij het ervaren? Je bent echt een technicus uh, die vanaf uitzending 1, je hebt uitzending 1 ook gedaan. Ja, klopt. En uh, ja, je bent uh, ontzettend ervaren als uh, technicus. En uh, ik uh, kan echt zeggen dat Inspiratie Radio Mede door jou een succes is geworden. Ja, vind ik mooi om te horen. Uh, absoluut, want uh, kijk, een uitzending maken is één, maar de hele website maken en alle uitzendingen opnemen. En dat allemaal ook weer uitgebreid en ook nog heel erg gebruiksvriendelijk stallen op zo'n website. Ja, dat is ook een hele andere koek. En uh, dus ja... Maar hoe heb jij het ervaren? Nou ja goed, kijk het, het motto van ons uh, allemaal natuurlijk was. Uh, we doen het, uh, we doen het uh, goed of we doen het niet. En uh, nou, we hebben gewoon vanaf het begin af aan besloten van uh, we gaan dit doen. En we gaan het gewoon uh, goed doen. Ik kan me nog goed herinneren dat jij, uh, dat jij me opbelde. En uh, zei van uh, Rob, ik ga iets nieuws doen. Heb jij zin? <laughs> en uh, ja, dat was wel leuk. Want ik had in eerste instantie zoiets van, jeetje, dat kost me zoveel tijd. Dan moet ik elke zondag, nou blijk, blijkt één keer in de, in de twee weken te zijn. In eerste instantie was, was Herman was onze hoofdtechnicus. En was ik meer als, als backup erbij. En uh, ja, op een gegeven moment uh, was ik, zeg maar, de hoofdtechnicus ook een beetje naar me toe getrokken. Omdat ik het leuk vond. En uh, ja, meteen een website eraan gehangen. En uh, ja, gewoon leuk. Want uh, een uitzending uh, volgende dag online zetten is natuurlijk heel leuk. Want uh, je merkt dat mensen daar toch naar luisteren. Mensen die dan misschien op de, op de avond van de uitzending uh, een stukje hebben geluisterd. En dan, uh, en dan uh, uiteindelijk online uh, de boel af gaan luisteren. Dus het uh, is leuk, uh, ja, leuk ja, dat het zo loopt. En ik, waarschijnlijk hebben we online uh, nou minstens net zoveel luisteraars bijna als... Uh... Als ja, je het, eten, ja. He? Ja, nou het voordeel van online is natuurlijk dat je het goed kan meten. Ja. En je kan natuurlijk heel goed zien hoeveel bezoekers je hebt op zo'n dag. En het, ja, het leuke is dat we, toen we begonnen toen had je misschien één of twee luisteraars de volgende dag. En uh, inmiddels zitten we op uh, ja, tussen de 30 en de 40 uh, luisteraars op de eerste dag uh, na de uitzending. En uh, ja, de weken daarna af en toe nog... Uh, Piekt het een beetje, maar de eerste dag na de uitzending is, is altijd het hoogste. En daar zit nog steeds een groei in. Ja, en het is ook een prachtig uh, archief. Hè? Want ik ik als cliënten van mij: die verwijs ik wel eens naar een uitzending. Van nou ga je eens maar even de uitzending luisteren, en dan snap je ook een beetje hoe het zit. En dan komen we er wel op terug. Ja. Dan heb je, dus het is gewoon ook een echt, ja, het is gewoon een heel mooi archief voor, ja, ja. voor alle onderwerpen die we hebben, hebben ja. gedaan. Ja, en dat, uh, dat archief, uh, dat kan ik ook meteen uh, verklappen. Want uh, we, zoals gezegd, gaan we online door met Inspiratieradio. Radio. Het archief blijft ook gewoon online. Dus uh, men kan gewoon alle uitzendingen die wij hebben gemaakt met z'n allen, die kunnen ze gewoon nog uh, terugluisteren. Ja. Nou, Rob, heel erg bedankt. Ja. We gaan straks nog even verder over Inspiratie Radio Nieuwe Stijl. En jij Richard? Uh, hoe, ja, hoe heb ik het, het ervaren? Nou, ik, ik heb het ontzettend leuk ervaren. Um, het, het grappige is, het kwam ineens op, uh, Wat Christel zat bij mij in een training. En uh, ineens zei, op een gegeven moment zei ze, ja, ik wil een uitzending of een, uh, een, uh, een omroep beginnen, uh, nationaal. En toen zei ik, van, nou Christel, misschien is het handig om het eerst even klein te doen. Laten we het gewoon eerst bij CFM doen. En als dat een succes is, dan, dan kunnen we naar buiten. Dus het was eigenlijk in vijf minuten beklonken dat we dit uh, hebben gedaan. Nou, toen hebben we denk ik binnen anderhalve weken of zo zijn we inderdaad uh, daarna live gegaan. Dus dat ging inderdaad heel, heel snel. Ja, ik heb er nooit spijt van gehad. Ik heb het ontzettend leuk gevonden. En uh, ja, spiritualiteit en psychologie is ook helemaal mijn ding. Dus uh, weet je, het is ook echt leuk om al die gasten uit te nodigen en daar heel veel van te horen. En uh, ja, en ik hoop ook dat we iets hebben bijgedragen aan het bewustzijn van, uh, van Zandvoort. En, en misschien wel daar, daarbuiten, want dat is natuurlijk ook wel een beetje waar je het voor doet. Tenminste, ik, ik wel. Is dat voor jou iets gebracht? Uh, ja, dat vind ik nog lastig. Ik realiseer me dat ik die vraag aan jullie stel. En dat ik denk, goh, hoe is dat bij mij? Nou ja, uiteraard sowieso het radiostuk. Hè? Dat, uh, dat je daar ervaringen in krijgt. En uh, hoe de ja, techniek en al dat soort dingen. Ik ben natuurlijk inmiddels ook al bij Goedemorgen Zandvoort. Uh, ben en was ik uh, presentator. Maar op spiritueel gebied... Uh, nou, misschien wel dat je denkt van... Oh ja, je hebt het nog niet zo, uh, nog niet zo verkeerd of zo. Hè? Wat, je dan, wat je dan altijd denkt aan ideeën. Goh, klopt dat wel. Maar ja, als je dat in iedereen uh, hoort zeggen... Hier een aanzending, oh nee, nee, dus ik misschien wel van gewoon nou, wat wat wat de ideeën die ik heb dat dat die wat bijgeschaafd zijn en dat ze wat meer uh, nog, nog uh, vanuit een basis uh, bij me zijn of zo, zoiets. En ga je die ideeën ook verder uh, gebruiken in je werk? Ja, dat doe ik al, ja, ja, absoluut. Ja, maar mijn grote droom is nog een keer een boek geschreven te hebben. Ik zeg niet schrijven, want daar heb ik volgens mij een hekel aan. Maar ik zou wel heel graag uh, een boek geschreven hebben. En dan gewoon al mijn ideeën eens een keer op, uh, op papier zetten. Nou, ik ga in uh, augustus een maand naar uh, De Bergen in Oostenrijk. Ik neem mijn laptop mee. Dus wie weet uh, krijg ik de ziel. En uh, ga ik dan eindelijk eens een keer dat lang verwachte boek schrijven. Je moet op zoek naar een ghostwriter. Hè? Een ghostwriter, ja. ja. ja waarschijnlijk wel. Dat dus is ja. het grootste oh. wens. uitdrukking. Een boek geschreven dat lijkt me nu wel een heel mooi moment, ja. Ja. ja. En dan natuurlijk het mooiste als hij veel verkocht wordt. Ja. Ja. Okay. Nou, we gaan uh, even naar Inspiratie Radio Nieuwe Stijl. Die zal ik eerst het uh, woord geven. En dan zou ik het fijn vinden dat je eerst gewoon even heel clean uit gaat leggen... wat we gaan kunnen gaan verwachten. Ja, zal ik dat, uh, zal ik dat ja, even nou, dat voor, uh, opnemen? Dat ik, ja. Nou goed, uh, kijk, Inspiratie Radio, zoals we dat uh, tot nu toe gedaan hebben... Uh, dat is ons uh, heel erg goed, uh, goed bevallen... En um, ja, met met name de de manier waarop we het programma gezamenlijk gemaakt hebben. We hebben altijd een uh, script. We gaan van tevoren uh, worden de mensen goed, uh, ja wordt goed gekeken wie we in de uitzending halen, of het onderwerp aansluit, uh, of het hè, of we de feeling mee hebben en. ...en de, de juiste presentator... ...want het kan best wel zijn dat, dat, dat we een onderwerp hebben... ...wat jou dan niet zo ligt... ...maar dan lacht dat Herman bijvoorbeeld weer meer... ...of Mario en, uh, en andersom... ...en um, wat wij vooral willen gaan doen... ...met Inspiratieradio Nieuwe Stijl is... Uh, ...we gaan natuurlijk uh, vooral online... ...gaan we te werk... ...we willen één tot twee uitzendingen... ...per maand gaan maken... Dat zal beginnen met één uitzending per maand in eerste instantie. Maar we willen zo snel mogelijk naar zo'n twee uitzendingen. En uh, ja, qua duur moet je, moet je denken aan uh, een uur tot twee uur. Het hangt een beetje van het onderwerp af. En als het een heel interessant onderwerp is... waar echt heel veel over te vertellen is... wat een heel breed vlak heeft... dan kan je dat wat meer, meer gaan uitdiepen... en wat, meer, wat beter uit gaan leggen. Andere onderwerpen hebben misschien wat, wat minder tijd uh, nodig... En um, we willen ook gewoon muziek uh, daarbij uh, draaien, dus uh, we gaan het op uh, waarschijnlijk alleen op uh, op locatie opnemen. En uh, we maken daarbij gebruik van gastpresentatoren. En ja, bij deze ben je dus ook uitgenodigd. Om toch weer terug te komen als presentator. En ja, ik heb zo meer mensen. Vorige week heeft Marianne Kimmel gepresenteerd. En dat is eigenlijk best wel goed bevallen. Dus mocht ze luisteren, dan zei ze natuurlijk ook van harte welkom. Ze zit ook helemaal natuurlijk. Ja, ze zit niet dineren. Maar ongetwijfeld gaat ze morgen luisteren. De uitzending gebist. En ja, Mario die gaat natuurlijk zelf ook het een en ander presenteren. En ja, wat we vooral willen bereiken met... Met inspiratieradio online. Dat is dat we ook een soort, uh, ja, een soort community willen gaan, uh, gaan opstarten. Op het gebied van uh, zelfontwikkeling, bewustzijn, uh, spiritualiteit. En um, je moet daarbij uh, denken aan uh, de site zoals die nu is. Dus alle uitzendingen staan daar gewoon op. De nieuwe uitzendingen die we maken zullen uiteraard uh, prominent uh, aanwezig zijn. Wat, ik, uh, wat we daaraan willen gaan koppelen is bijvoorbeeld... Maar dat zijn wel dingen die nog een beetje in de conceptfase zijn, maar waar we over bezig zijn... Uh, denk daarbij aan een, een spirituele vacaturebank. Uh, die is er al eerder geweest en, en degene die dat ooit bedacht hebben... dat is uh, Angelique van der Driet samen met uh, Lens Stangen geweest. Angelique van der Driet is uh, ooit in de uitzending geweest, uh, twee keer zelfs. Eén keer over flirtcoaching, één keer uh, voor het uh, 2012 inspiratiespel. En... Um, nou, Zij hebben ooit, uh, zijn ooit bezig geweest met de spirituele vacaturebank. En we willen gaan kijken of we dat op deze manier dan ook weer nieuw leven in kunnen blazen. Omdat we natuurlijk een heel gericht uh, publiek uh, bereiken met, uh, met de website. En nou, daarbij willen we ook een soort uh, spirituele vraagbaak uh, gaan, uh, gaan maken... Dus uh, ja, het, het klinkt een beetje, be, een beetje simpel. Maar hè, je moet je voorstellen dat bepaalde onderwerpen... Zijn toch wel uh, moeilijk te doorgronden, soms. En uh, helemaal als er wat psychologische termen uh, de eter in gegooid worden. Dus dan willen we ook een beetje in Jip en Janneke taal uit gaan leggen... wat, wat nou precies bepaalde dingen inhouden. En wat het nou in praktische zin voor de mensen betekent. En uh, ja, we hopen toch een beetje op die manier... Uh, hoe stel ik me dat dan voor? Stellen mensen dan vragen? Of, of komen jullie dan met dingetjes die nou, je uitleggen? Ja, dat is, dat is een goede vraag. Uh, nou, in eerste instantie uh, uh, willen we zelf wat vragen gaan verzinnen. Van, goh, wat zouden de mensen nou, uh, nou willen weten? En uh, dat gaan we dan met, met hulp van, uh, van mensen als jij, jij. Jij hebt heel veel verstand van, van coaching en uh, transformatiecoaching. Nou, dat, dan gaan we mensen op dat gebied gaan we benaderen van, goh, leg eens uit... Wat betekent dat en wat betekent dat? Dan kunnen we van tevoren al een beetje gaan bepalen. En aan de hand daarvan zullen er ongetwijfeld vragen komen. En op de site kunnen mensen dan die vragen, bijvoorbeeld via mail, uh, kunnen ze die aan ons stellen. En dan gaan wij kijken of we die gaan, uh, gaan behandelen en dan. Uit gaan schrijven op de site om het dus, uh, lekker goed uit te leggen. Dat klinkt allemaal heel uh, goed. En ja. uh, ik vraag me af of je er niet veel meer werk aan gaat krijgen dan wat je doet tot nu toe. Uh, ja, waarschijnl aan, waarschijnlijk wel. Uh. Maar het is, uh, het is eerlijk gezegd ook een beetje de bedoeling. Kijk, we hebben tot nu toe Inspiratie Radio is altijd een, uh, een leuke vrijwilligersclub geweest. En het is ook een beetje de bedoeling om een. Een heel klein beetje commercieel te gaan. We willen ja. een beetje ermee terugverdienen met de informatie die we gaan geven. Maar ja, we hebben er alle vertrouwen in dat dat, dat, dat volledig gaat lukken. Ja. Dankjewel, Rob. En ja, Mario, wat voor ja, jouw rol? Nou, ja, mijn rol is natuurlijk uh, de meestal de financiële en uh, wat meer uh, uh, redactie. En um, ik wil mensen ook vragen die zelf dus ook willen presenteren. Uh, hun motivatie en het onderwerp uh, naar ons toe te sturen met, uh, naar redactie inspiratieradio.nl uh, Als ze het op de hoogte willen blijven, is het ook misschien wel aardig voor hunzelf om uh, zich in te schrijven voor de nieuwsbrief. Want dan ja. word je op de hoogte houden, natuurlijk. En alle mensen die nu die nieuwsbrief krijgen, neem ik aan, die blijven gewoon de nieuwsbrief ja, krijgen. Tuurlijk, ja, natuurlijk, die krijgen dat natuurlijk. En uh, wat ook nog. Uh, Waar we ook nog mee uh, een, een idee hebben is om, uh, zoals als er een beurs is of een seminar of zo, een opleiding, in plaats van in de agenda het iets uitgebreider op de site uh, te zetten. Dus dan kunnen mensen ook met die informatie naar ons toe komen en dan kunnen we het op de site plaatsen. Oké, okay, dankjewel Mario, dankjewel Rob. Ja, nou, graag gedaan. Heel veel succes met jullie, uh, ja, Inspiratieradio Radio, Nieuwe Stijl. En ja. Dankjewel. Ik ga af en toe, of ik ga natuurlijk altijd luisteren. Ik, ja. nou, ik wil jou bij deze nog even bedanken voor, uh, voor de afgelopen vier jaar. Was, uh, we hebben het met uh, heel veel plezier uh, gedaan en ik uh, denk dat ik namens ons allemaal spreek dat uh, ja, we. waren gewoon een hele hechte groep en uh, superleuk en uh, heel veel van geleerd. Dus uh, we hebben het aan gedaan. Dankjewel. <laughs> Ja, nu zijn we in de afronding van de afronding van de afronding. Dus uh, de laatste drie minuten zijn uh, aangebroken. Rob, heel erg bedankt voor uh, deze techniek. Want je hebt veel werk aan gehad met uh, het opzoeken. Ja, nou, van die, uh, me. het, was, het was ook heel leuk om te doen. Ja. Ja, en uh, bedankt uiteraard voor alle technieken die je tot nu toe gedaan hebt. U kunt vanaf morgen deze uitzending beluisteren bij Uitzending Gemist op de site inspiratieradio.nl. En wilt u de nieuwsbrief ontvangen waarin we de gast van de volgende internetuitzending aan u voorstellen? Ga dan naar onze website www.inspiratieradio.nl en laat uw mailadres achter. Wilt u iets kwijt aan ons? Stuur dan een mailtje naar redactie.inspiratieradio.nl Wanneer u op de hoogte wilt blijven van de leuke activiteiten in de buurt? Kijk dan op onze agenda www.inspiratieradio.nl Heeft u een activiteit te melden op het gebied van bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit? Mail dat dan, Mario, met uh, sorry, agenda Nou, wij zijn. Mario van Linden. Rob Schuijs. <lacht> en Richard Buitenwijk. Ja, <lacht> ja, ik moest even opletten. Ja, dat krijgen. <lacht> en we hopen dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd. als waarmee wij hem hebben gemaakt. En ik wens iedereen in Zandvoort en de omgeving. alle goeds. Tot ziens. Tot ziens. Zo. Sorry, jongens. Nou, jongens. Hey, Hé, Dat zit erop. Nou, dat is toch wel een raar gevoel, hè? Ja, heel gek. Ja. Nou ja. Proost, hè? Op, uh... Ja, jongens, proost. Ja, op de nieuwe... Proost. De nieuwe... Nieuwe inspiratieradio, jongens. Hey. Proost. Hey. proost. Proost. Proost. Even klinken. Ja. Dat is heel leuk. Mm. Die twee uur zijn zo voorbij, jongens. Ja, absoluut. Niet te geloven, Ja, het is toch niet geloven dat we dat in één uur hebben kunnen doen? Nee, eigenlijk niet. Dat, uh, dat veel eerder moeten ja. dat gehaast en zo. Ik heb hier nog uh, wat lekkers, rooizee, nootjes. Ja, je hebt het goed verzorgd hè? Die, uh, die nootjes en kaas en uh... kaastengels. Ik denk dat Pieter die kijkt nu op de website mee. Die zit misschien wel van. Ah, uh, uh, was ik er wel. Pieter, mee. je mag de <laughs> nemen. <posteignemen. laughs> Het oh, is wel een raar gevoel hoor dit jongen. Ik ja. uh, ja, wil ja. niet zeggen dat ik echt emotioneel ben, maar het is wel, wel heel raar dit. Dat je dan zo opeens, uh, is het over weet je hoor. Ja. het It's, wanneer, uh, it's over. <laughs> wanneer gaan jullie nou de eerste live zetten? Eerste uitzending? Dat zal eind uh, juli pas zijn. Ja, ik denk dat dat eind juli uh, wordt zo bij. We moeten nog ja. even iemand verhuizen en zo, dus uh, hmm. dat komt allemaal weer daartussen. Uh, okay. Maar we zijn er wel druk mee bezig, dus. Komt er al aan, allemaal. Ja, ja. Heel spannend. Mooi, hele mooie gasten ook. Die we dan ook weer zomaar ontmoeten. Heel grappig is dat. Ja. Nou, dat zal wel wat ver, ver, veranderen. Denk ik, als jij, als jullie nu de. Ja, hoe zeg je dat? De, de redactie zijn. Of he, de, de, de club, de raden, Dat mensen ook wat, wat meer naar jullie to, toe gaan nu. Om ja, aan te bieden van nou, ik wil iemand interviewen. Of ik heb een onderwerp. Of ik heb een gast. Ja. Of een gast die zelf wil worden geïnterviewd. Mm -hmm. ja, het, dat zal wel uh, gebeuren. Ik geloof zelfs dat dat al redelijk gebeurt. Hè? Ja, dat gebeurt al. Ja. Dat is ook heel leuk. Om, uh, je, je komt mensen tegen en dan denk je, oh ja, die willen we heel graag interviewen. Of je spreekt iemand en dan er oh, gaan jullie dat doen? Oh, dat vind ik wel leuk. Dat wil ja. ik ook wel in een interview ja. doen. En zo. Dat is een beetje een wisselwerking. Ja, ja, weet je, dat dat dat ik, nooit, ik heb nooit problemen gehad om gasten te, te zoeken. Ze kwamen altijd juist op het goede moment, zeg maar, langs. Ja, Herman zei ook nog van, ja, nu komen hier juist heel veel gasten langs. Oké. Okay. Nou, stuur ze maar door. Ja.